Vijf uur, Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. Aan de westkust van Mexico worden maatregelen genomen... om de bevolking te beschermen tegen orkaan Bad. Die storm komt vandaag vanaf de Grote Oceaan aan land... bij de havenstad Manzanillo. De autoriteiten hebben noodopvang geregeld met honderden bedden. Ook staan tientallen bulldozers klaar om puin te ruimen. Alle scholen zijn gesloten en medewerkers van hotels... staan klaar om toeristen in veiligheid te brengen, mocht dat nodig zijn wat is op dit moment een orkaan van de derde categorie. Experts verwachten dat de storm in de komende uren... iets in kracht zal afnemen. Op een VMBO-school in Bergen-op-Zoom... is het eindexamen aardrijkskunde ongeldig verklaard... omdat er atlassen op tafel lagen. De leerlingen van scholengemeenschap Ron Kallie wisten dat ze geen atlas mochten gebruiken... omdat er ook topografie in het examen zat. Maar toen ze binnenkwamen, lagen de atlassen al klaar. Dat vond iedereen raar, maar wel handig... zegt een van de leerlingen op Twitter... De leerlingen in Bergen-op-Zoom moeten het examen op 18 juni overdoen. Eventueel volgt in augustus de herkansing. Bij een stammenstrijd op de grens van Mali en Burkina Faso... zijn de afgelopen dagen zeker 25 doden gevallen. Het conflict draait om het gebruik van stukken land. Leden van een stam uit Burkina Faso trekken geregeld met hun vee... de Malinese grens over, op zoek naar voedsel en water voor de dieren. Dat stuit op verzet van lokale boeren in Mali... Die zeggen dat de dieren hun gewassen opeten of beschadigen. De spanning leidde de afgelopen dagen tot een uitbarsting van geweld in een dorp in Mali. Onder de 25 doden zijn vooral leden van de stam uit Burkina Faso. Nederland zit tot niet in de finale van het Eurovisie Songfestival. Joan Franka kreeg in de halve finale niet genoeg stemmen om door te mogen. Het is voor het achtste jaar op rij dat Nederland niet meedoet aan de finale. Het weer, het is helder, minimaal rond 12 graden. Overdag weer volop zon, het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Ik heb geleerd vannacht weer, namelijk de volledige geschiedenis van het volkslied van A tot Z. Maar ik weet nog steeds niet zeker bij wie we nu moeten zijn. Stel dat we met z'n allen, dat wij nu zouden beslissen dat we een nieuw volkslied wilden. Wie gaat er dan over? Is dat echt de koningin of is het de Tweede Kamer? Geef eventjes een uitsluitsel via 0800 1121 als je het weet... En um, kun je aan je DNA zien uit welk land je komt? Adil zegt van niet, maar misschien heb je nog een uh, aanvulling 0801121. Betters die denkt dat je onder je rechter oksel harder zweet dan onder je linker oksel. Ja, als dat waar is, hoe komt dat dan? 0801121. En Annemieke wil graag weten waarom een gewone molen vier wieken heeft, maar een windmolen drie wieken. 0800-1121. Mailen kan ook even hoor. Nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl. Chatten kan via www.nachtzuster.net. En dan de chat even aanklikken. Daar kun je ook alle vragen weer nalezen. Dus altijd leuk. Kun je een hele dag mee zoet brengen. En uh, twitteren mag ook. Dan uh, vind je me via apenstaartje, Nachtzuster. Oh, wat de mogelijkheden. Maar al die wegen leiden uiteindelijk naar de wachtkamer van de nachtzuster. En die vind je het snelst door te bellen naar 0800-1121. Over de bijen hoef je in principe niet meer te bellen. Want die vraag die heb ik net doorgekruist. Want volgens mij is die beantwoord. Nieuwe vragen kun je nog wel doorgeven. 0800-1121. I'm Let me tell you about the birds and the bees, werd gezongen door Jewel Akens, de band dan. En de, nou, de bijtjes, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Maar bel vooral nog even als je meer weet van windmolens en gewone molens. 0800-1121. Rob, goedenacht. Ja, ik hoorde het net veel duidelijker. Nou, het lijkt wel of het slechter wordt. Uh, het is verschrikkelijk, maar je hoeft, je hoeft mij uh, ook niet te horen. Het draait allemaal alleen maar om jou. Nee, maar ik doe nou Sta je wel, maar uh, met een beetje spet doorspetteren. Ja, maar dat komt omdat je me nu moet delen met die uh, 85.000 andere mensen die zitten te luisteren. ja, dat zal best, je weet het goed te zeggen. Ja. Maar ik had een vraag, oh. en dat gaat over woningbouw. Ja. Dat ze hier in Nederland anders bouwen dan in Duitsland. Oh. En daar bedoel ik mee, ja, dat let je naar In Nederland ze eerst eerste profielen, de deurprofielen, de kozijnprofielen stellen ze. Hm. Maar in Duitsland bouwen ze gewoon, eh, zeg maar, als ze gewoon ze zeggen, de muren, zeg maar, eerst en dan, dan later de kozijnen en de profiel erin. Dus het is een hele andere, ik noem het altijd de schone bouw in Duitsland. In Nederland heb je eerst allemaal latten en door. En, en dan moet allemaal waterpas gezet worden en uh, vastgezet geborgd. In Duitsland bouwen ze gewoon eerst het, uh, het, het model van het, uh, dus het hele huis en dan uh, gaan water de kozijnen en de deurposten erin. Oh. Ja. En, en jouw vraag dan. is waarom wij dat andersom doen? Ja, ja ik heb net al eens een keer gevraagd dat er iemand aan het bouwen was. En ik zeg, waarom bouw je hier nou anders? Want in Duitsland ja, zit hier. Dat wist hij ook niet te vertellen. Dus, ja, maar, dat ja, hebben we ik, altijd zo gedaan. Ja, ja maar toch is het, denk ik, er zit iets achter dat het makkelijk zelfs neemt of zoiets. Ja. En wat, en wat is nou het verschil tussen profielen en kozijnen? <laughs> Ja. Kijk, als je het niet in huis ziet bouwen, dan zetten eerst de deurprofielen, raamprofielen. Nou, raamprofielen, deurprofielen en alles. Uh, en, en dan gaan ze dan. Uh, dat zou grappig ja, maar... zijn als je eerst de raamprofielen en dan pas het huis neerzetten. Dat zou knap zijn. Nee, bijna, ja, maar bijna, bijna is het wel zo. Ja, want het staat maar op twee stokjes. Ja, nou, dat wordt dan goed. Maar ja. in ieder geval, dat is mijn vraag waarom ze dat hier nou. Uh, het is hier alles een rotzootje, vind ik dan dat als ze uh, gaan bouwen hier. Hebben hier eerst allemaal latten, weet ik. En in Duitsland zie je dat helemaal niet. Maar nou weet ik nog niet, wat het verschil is tussen een profiel en een kozijn. Ja, nou, een profiel, dat is waar je omheen gaat bouwen. Zeg maar een, een muurtje, een binnenmuur eerst bouwen en zo. En dan bouw je om de, okay. om de profielen heen. zodat ja. het water pas gezet is en de, de maten zijn genomen. En daarom, eh, daarom is het nodig. En dan meten ze uit de fundering zoveel en dan komt daar een kozijn. Tenminste, eh, in, de, in, de, in, de, in deze stijl ongeveer doen ze het ook. En wat doe jij dan? Ik, hè? Ja. <laughs> ik bouw niet. Nee, maar je zit er wel regelmatig naar te kijken. Nou, het schiet me wel eens te binnen. Eva. Ik zie het wel eens Als ik in Duitsland ben, dan zie ik... ...zijn ze aan het bouwen. Ik denk, hé, hey, waarom bouwen ze zo? <laughs> en dan vergeet ik het weer te... ...en dan schiet het me weer te binnen een keer. En, uh... Ja, en nu dacht je, ik ben het toch... Maar wat doe jij zelf dan voor werk? Ik zit uh, in de nieuwsbladen. In de nieuwsbladen. Ja. Betekent dat dat je nu je krantwijk aan het lopen bent? Nou, krantenwijk niet. Het is meer een uh, route. Oh, oké. Okay. Je bent ze aan het afleveren. Ja. Heel verstandig. <hè>? Wat staat erin? Wacht, er staat zoveel in. Over die Indiaan. <laughs> mislukte, die, die mislukte. Nou, weet je, ik heb het vaak met de. Dan gaan ze in Nederlands weer liedjes maken. Dan kan ik op me aanvoelen. Dat wordt helemaal niks. Echt. Niet. Echt iedereen wat, niet. Gisteren, kwart voor negen, was iedereen nog razend over, enthousiast over de Indiaan. Nee, nee, nee, nee, nee. ik heb al lang... Ik hoorde een stukje, hoor ik, ik denk, ach, dat wordt een vlut. Jij wist het van tevoren. Nee, maar dan heb ik met alle liedjes die Nederlanders maken, dan gaan ze een speciaal liedje maken. voor dat! In plaats van, ja, dat, uh, ik weet niet wie dat, die, dat maakt. Die heeft er toch geen, uh, geen feeling ergens voor, denk ik. Nee, je zou toch denken dat die mensen er verstand van hebben. Maar, uh, Rob, wat, wat staat er nou op die krant? Er staat een Indiaan, maar wat, wat staat er? Er staat de tekst bij. Nou, huilt dat, de Indiaan, lacht de Indiaan? Dat, dat, dat, is, dat ze halve noten zingt en zo. Oh, was het de zo de erg? Ja. ja, halve noten zaten. Aai, ai, ai, ai. <hijen> als een nootje, nek en uh, Johnny in uh, de halve finale Songfestival. Dus ik hoef uh, niet te vragen op uh, welke krant je aan ai, het rondbrengen bent. <hijen> ja, ai ai ai. ai, ai, ai. Nou, dat beschrijft wel een beetje het gevoel okay. van gisteren. Ach, dat ja. arme kind. Ja, maar het is altijd zo. Soms zijn er liedjes die ik hoor. Zeg, nou, die moesten ze eigenlijk met Songfestival. Dat zou een goede prijs halen. Maar Zoals wat als... dan? Wat zou nou. Waar zouden we nou weet ik niet. Ik, heb niet zin, maar ik kan vaak horen en um, dan denk ik, ja, dat, dat valt in. Maar dit soort dingen hoor ik dan en ik dan denk, nou, je kan half de Engels verstaan, ze dus het slikt de hele weg ja. en zo en uh, de halve uh, dingen uitspreekt. Ik hoorde net, en net een stukje van je uh, hele cd, denk ik, maar dan hoor ik gewoon, nou ja, er worden een hele stukken uh, half uh, uitgesproken. Yeah. Ik weet niet of je dat hoort, maar... Eh. Nou ja, maar ik heb, ik, ik heb uh, flink wat landen voorbij horen komen die hetzelfde doen. Ah, ik heb niet gekeken. Ze we zijn ik, wel ik door, hoor, naar niet... de finale. Ik heb er helemaal niet... Ik kijk nooit, want ik weet toch dat wordt niks. Ja, nou laten we er maar over ophouden. Ja, gelukkig wel. Uh, de... <laughs> Laten we het over voetbal hebben. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. grapje. Nee, Ik ga op zoek uh, of er nog iemand is die dit uur nog een antwoord kan geven op jouw vraag. Waarom ze in Duitsland uh, beginnen met het huis en dan pas de deurposten erin zetten. En waarom ja, we in Nederland daar, nee, beginnen met de profielen en daar dan de, het huis omheen bouwen. Ja, zeg maar. Sorry. Ik, ik vind het heel mooi verwoord. Doe nou niet ja, net alsof ja, ik ja, maar bijna. er vanaf maak met een ja, je halve. Zou bijna, je zou bijna in de bouw kunnen werken. Nou, dat gaat weer heel ver, want er wordt wat schots en scheef. Maar ik doe een poging om tot een antwoord te komen. Dank je wel, Rob. Oké, okay, doei. Dag, fijne vrijdag. Hoi. vrouwtje Hallo. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, als ik even op die laatste vraag uh, in mag gaan, ja, dat mag. Per gemeente hebben je hier te maken met een uh, strenge schoonheidscommissie. Eerlijk waar. En alles moet aangevraagd worden. En binnen bepaalde afspraken mag je dan dat bouwen en, en maken. En dat uh, is gewoon per gemeente. Maar dan kun je toch nog steeds wel met het huis beginnen. Dan hoef je toch niet met de profielen te beginnen. Ik neem aan dat je een tekening hebt van tevoren. Ja, maar die moet je eerst overleggen. Ja, dat snap ik, maar dan heb je de tekening bij de schoonheidscommissie. De, sch de schoonheidscommissie heeft er een krulletje op gezet. En dan begin je met bouwen, dan hoef je natuurlijk niet met die profielen te beginnen. Nee, nee, nee, nee. maar je mag gewoon met bouwen beginnen. Maar als alles, alles, alles, alles goedgekeurd is, dan mag je gaan bouwen. Ja, maar de vraag is, waarom beginnen we hier met de profielen en beginnen ze in Duitsland met het huis? Nou, ik denk dat ze hier ook met het huis beginnen. Nee. Denk je niet? Nee, Rob, die uh, staat er met zijn neus bovenop. Ja. Die ziet het laat gebeuren. Het. Ik heb zoiets, je moet eerst een fundering maken. Ja, dat laat, we beginnen laat allemaal dan, met een fundering. Laat, dat ja. kun je opbouwen, toch? Ja. ja, dat is een kleine basisding dat zelfs tot mij is doorgedrongen. Maar daarna beginnen we in Nederland met de profielen en de deurenkozijnen en, de en zo. En in Duitsland beginnen ze dan met muren. Nou, volgens mij gaat het in Nederland net zo. Oh. Dus je kunt, nooit, je kunt nooit eerst deuren bouwen voordat je, <laughs> voordat je gewoon een huis hebt gebouwd. Ja, dat kan wel. Ja, nou, als ik kijk hier in de bouw, in de nieuwbouw... Ja. ...dat er eerst uh, gewoon huizen gebouwd worden en dan pas wordt het afgemaakt. Dus Rob, die, uh, die ziet het gewoon niet goed? Ja, dat weet volgens ik niet je... wat hij heeft. Ja. Maar ik zie, uh, als, als ik hier naar de bouw kijk... ja bouwen ze eerst het huis, maar goed. Okay. Hé, hey, maar daar belde ik eigenlijk helemaal Oh, oké. Okay. Ja, waar belde je dan wel voor? Nou, ik belde toch... Ja, je had het al afgesloten over die bijen. Ja. Ik wilde nog even wijzen ja. op het programma van Vroege Vogels op zondagochtend. Ja. Vorige week, zondag, hebben ze daar bij het Capitool een bijenkast geplaatst. Ja. En nou gaan ze wekelijks gaan ze helemaal die bijenfamilie... Uh, volgen. Oh jee. Heel interessant. Dus, Als dat maar uh, goed gaat. Dit is gaat. een radioprogramma. en ik denk dat de mensen die, die dus graag naar radio luisteren. ja. ja, dan is dit gewoon. Uh, ja, een, een leuk programma om die bijen te volgen. Ja. Maar het is, ja. het is wel een risico. Want heb je gehoord hoe het is afgelopen met de Oehoe? Ja, dat was een oehoe. Was eigenlijk, de oehoe werd ook gevolgd met verschillende camera's. En die kon je ja. ook het leven van de oehoe volgen. Ging ja. de oehoe dood? Ja, ja dat kon. Ja, dus ik hoop dat het mag. Ik hoop maar dat het goed gaat met de bijenfamilie van vroeger van. Ja, nou, Oké, okay, maar goed, het is gewoon een, het is een de mogelijkheid natuur om zo'n ja. bijenfamilie te kunnen volgen. Ja. Gewoon in de stad, maar dan ja. via de radio bij het kapitool. Ja. Zeven reclame voor een programma. Oh, maar de mag best hoor. Want het uh, okay. de collega's En verder wilde ik jou bedanken voor het boekje over de kamperuien. Want ja, daar heb ik een tijd geleden over gebeld en. Uh, ik heb er een stel besteld en ik heb heel mijn familie daar blij mee gemaakt. Echt waar? Ja. Je bent groot afnemer van de verhalen van de Kamper uien inmiddels. Ja, leuk hè? Ja, het zijn ja, wel mooie verhalen. Ja, gewoon mijn oude vader en zo, die had verjaardag. En ja, nou, dat was echt een uh, heel leuke inkomen. Nou, dat vind ik hartstikke fijn. He. Ja, daar wil ik je hartelijk voor bedanken. Nou, heel graag gedaan en bedankt voor het bedanken. Okido. Doeg. Dag. Hoi. 0800-112. 1. Rob. Net, uh, uit. Dat, Wat? Uh, dat ik ook Rob heet. Ja, dat is ook verwarrend, maar er mogen best twee Robben ja, in één uitzending. Ja dat vind ik best. Ja. Maar, uh, dus ben ik nu aan de beurt voor mijn uh, gedeelte afstrit? Nou, je mag ook nog even wachten. Oh, dat, oh, dat vind ik ook niet erg hoor. Dan dus zing ik even een liedje. Hey, uh, It's you and me and everybody. Zo, genoeg. Zeg het maar, Rob. Uh, ja, naar aanleiding van de vorige spreker, ja. uh, die, uh, die, die had dus gezegd dat in 1932 uh, dat het uh, volkslied is veranderd in het Wilhelmus. Ja. Dat klopt ook wel, maar hij wist niet meer welk volkslied dat was. En dat is uh, wie nederlands bloed door de aderen vloeit. Ja, daar was iets mee. Wat? Daar was iets mee. Uh, daar, uh, ja, van vreemde smetten vrij. Uh, het was... Uh, het, het, het, Een beetje racistisch. racistisch aan. Ja, ja, ja. En het, is, het is een gedicht van Hendrik Tollens. Het is voor het, uh, hij heeft het gemaakt in 1816. Het is voor het eerst gepubliceerd in 1817. Heb je het bij de hand? Uh, dat, dat gedicht? Ja. Uh, ja dat... Oh. Moet ik hier... oh, maar dan wil ik even een muziekje eronder, hoor. Uh, ja, dat vind ik best. Uh, even kijken, hoor, waar ik dat hier heb. Ja, dan uh, kijk ik ondertussen even waar ik het hier ja. heb. Wacht even, ik zoek een muziekje en jij het gedicht. hè? Dat we het niet verkeerd omdoen. Dan doe jij dat maar. Ja, oké. Okay. me. And else, ja. ja. Tik en de tik. En jij, hoeveel hebben jij? Um, ik ben er zowat. Um, oké. Okay. Hier. Hier ja. heb ik het. Hier. Ja. Van Hendrik Tollens. Het heet Volkslied. Uh, Wie Nederlands bloed... En ...die Nederlands bloed in de aderen vloeit... ...van vreemde smet en vrij... ...wiens hart voor land en koning gloeit... Um, ver, verheft de zang als wij... ...het stel met ons vreemd van zin... ...met onbeklemde borst... ...het godgevallig feestlied in... ...zetten het godgevallig feestlied in... ...voor vaderland en vorst staat er een beetje in een vervelende kleine letter. <lacht> ja, Je hebt hetzelfde zelf en toch, overgeschreven. En gaat het dan ja. nog ettelijke coupletten door. Ja. Uh, de godheid op haar hemeltroon, uh, bezongen en vereerd, houdt gunstig ook naar onze toon, uh, naar onze toon het uh, het beslist voor gekeerd. Zij geeft het eerst zaliger koor, dat hoger snaren spant, het rond en hartig lied gehoor voor vorst en vaderland, voor vorst en vaderland. Nou en zo gaat het nog uiterlijke context. Ja, het is wel goed, we hebben een beeld ja, dat, dat, hoor. Ik zet muziekje heb ook weer een uit. Indruk van zo. Dit, zo, ja. Dus ja, ik kan me wel voorstellen dat die tekst, die die doet toch ook wel enigszins archaïs aan, net ja. als overigens het Wilhelm wel, maar dat, uh, ja, dat uh, ja, daar ben ik toch beter aan gewend, denk ik. Oké, okay. Maar dat, uh, dat was eigenlijk de aanvulling die ik even wilde doen, het, ja. was, uh, het is inderdaad in 1932 is dat, uh, is dat veranderd geworden. En ik dacht dat dat op instigatie van koningin Wilhelmina zelf gebeurd was. Okay. Ik zou me namelijk kunnen voorstellen dat zoiets bij koninkl uh, koninklijk besluit gaat of iets dergelijks. Maar dat weet ik ook niet precies. Nou, dat is uh, in ieder geval weer een. Uh, een uh, de, de, de, in de cursus volkslied weer een aflevering. Ja. En ik dank je daar hartelijk voor, Nou, ah, dat, uh, dat is geen moeite, hoor. Okay. Ik kan nog wel even kijken of ik verder nog iets over de oorsprong... van het uh, tot stand komen van het volkslied kan vinden. Nee, nu hebben we er geen zin meer in. Nee, hoor. Nee, nee, nee, nee, zo is goed. Ik denk, denk ook wel dat het uitputtend genoeg behandeld is. Oké, okay. <laughs> dank je wel. Ja, ja, goed goed hoor. Uh. Doeg. Dag. Nico. Ja? Hallo. Hallo, hoor je mij? Nou, ja, ik hoor je. Oké. Okay. Ah, Ga maar los. Ja, ik volgde net de discussie over die, die huizenbouw in Nederland en in Duitsland. En uh, ja, ik kan het wel beamen. Dat, uh, met name in, in de vrijstaande huizen. Uh, dat, dat in Nederland wordt dus echt begonnen met de kozijnen. En de hele boel uh, uitgemeten. En dan komen de bakstenen. En in Duitsland is het net andersom. Maar dat waarom is... dan? Wat zeg je? Maar waarom? waarom? Ja. Ja, waarom? Ik, denk, ik denk dat dat... Het... Uh, dat dat historisch is, is gekomen. Ik, ik kan me voorstellen dat in Nederland, uh, waar heel lang nog in, met hout gebouwd is, um, totdat het op een gegeven moment niet meer mocht vanwege brandveiligheid in steden en zo, uh, dat, dat zeg maar een aannemer uh, in eerste plaats een timmerman moest zijn. En dat dat dus uh, domineerde hoe hij of zij... Uh, de boel aanpakte, zeg maar. Maar dus begon met het, het bestek, als je, als, je, als je het zo wilt omschrijven. Ja. Terwijl, terwijl in, eigenlijk bijna de rest van Europa uh, wordt veel meer met, met, uh, met, al historisch, veel meer al gedaan met, met, met natuursteen bijvoorbeeld. En, en natuursteen is niet zoals baksteen uh, dat je het uh, kan hebben zoals je het krijgen wil, maar dan moet je, daar moet je je dan op aanpassen. Dus dan ga je uit van hoe ga, ik, hoe ga ik met mijn stenen werken? En dan, uh, en dan zet ik dan, uh, dan de kozijnen er wel tussen. Ja. Ik, denk, ik denk sowieso zo'n soort uh, argumentatie. Klinkt wel alsof dat wat sneller kan. Ja, nou ja, ik, ja, ik, ik denk dat, dat als je, als je met natuursteen moet werken, dan, dan, dan, dan, ga je daarmee, dan ga je daarmee beginnen. Want dat is, uh, dat is lastig werken. Dan moet, dan, dan moet je daar gespecialiseerd zijn ja. en dan zet je de kozijnen er wel tussen. Ja. Zoiets. Hm. Nou, ik, ho ik hoop dat Rob zijn vraag een beetje beantwoord vindt. Ik hoop het. Ja, en uh, jij Wiki bedankt. Uh, Wikipedia zal het ook wel op staan. Denk. <laughs> ja, maar we gaan hier niet verwijzen naar Wikipedia. <laughs> want dan kan ik vier uur lang gaan zitten voorlezen van Wikipedia. De bij. De bij is jo, een gestreep diertje. Dankjewel. <laughs> Doeg. We built this city on We built this city on rock Your fight, two men. was dat En we built this city. En of ze dat nou eerst met de kozijn of eerst met de muren hebben gedaan... dat weten we niet. 0800-1121. Vooral als je mening hebt over het verhaal van Berthers. Die dus heeft uh, gehoord dat je onder je rechteroksel harder zweet... dan onder je linkeroksel. Ken je het verhaal en kun je het beamen of ontkennen? 0800-1121. Bart, goeienacht. Goeie, ja, bijna morgen eigenlijk. Goeie bijna morgen. Ja, um, even over die windmolens. Ja. Um, we hoeven tegenwoordig hier vier wieken meer te bouwen... Omdat, we, uh, omdat de technieken gewoon beter zijn. Um, uh, dus als de technieken nog beter worden, heb je nog maar één wiek nodig? Nee, nou, er, er zijn ook windmolens genoeg die maar twee wieken hebben. En dan kom oh. je eigenlijk weer terug op het oude principe. Maar vroeger waren ze genoodzaakt om... Um, als je even het wiekenstijl van een molen voor, in, uh, voor je neemt, dan heb je het hart, waar die wieken dan allemaal zogenaamd aan zitten. Alleen, je hebt maar twee wieken. Het zijn er wel vier, maar je hebt er maar twee. Hè? Dat zijn uh, lange balken die door het hart worden gestoken, waardoor je aan twee kanten van het hart een wiek krijgt. Dus eigenlijk heeft een windmolen meer, molen, meer wieken dan een gewone molen? Uh, <laughs> nee, en, uh, we kunnen tegenwoordig uh, windmolens bouwen met drie wieken omdat de techniek het uh, toelaat ja. dat je niet een balk dwars door het hart moet steken om aan de andere kant van het hart ook zo'n wiek te krijgen. Oh, ja. uh, omdat, ja, vroeger hadden ze die techniek niet uh, om dat uh, stabiel genoeg te kunnen bouwen, dus je had één lange balk. Ja, dus dat is de ene kant het hart in, de andere kant het hart uit. En dan mocht je dus aan twee kanten van het hart heb je dan een balk steken waar een wiek aangemaakt wordt. Nou, duidelijk. Ja? En daarmee dat is, is de leuk. vraag van Annemieke gewoon beantwoord. Ja, in, in, in de, in de uh, Zuid-Europese landen de, trof je vroeger nog wel vaker uh, molens aan met bijvoorbeeld zes wieken. Maar het zijn dus altijd uh, een even aantal. Oké. Okay. De oude windmolens. Tegenwoordig is dat niet meer nodig vanwege ja, de moderne techniek. Het kan allemaal maar, al al ja. ja. Oké. Okay. Ik ben je niet meer gebonden aan het even aantal. Zeg maar. Nou, dankjewel, Bart. Nou, graag gedaan. Um, tijd voor de crypto. Want ik zou hem toch bijna vergeten. Het is nota bene half zes. Dus er zijn mensen die al uren met pen en papier naast de radio zitten. En de opgave van vannacht, ja, hij is wel zo makkelijk. Dus misschien moet je vast 0800-1121 intoetsen zodat je de eerste kunt zijn die het doorgeeft en dus een prijs in de wacht kunt sleven. Daar komt hij hoor, de opgave van vannacht luidt als volgt. Spanningsopbouw, heb ik geleerd van de presentatrices van het Songfestival van gisteravond. Hm, hm, hm. Komt hij? de crypto van vannacht, luidt, als volgt. Valse noten van Joan. Valse noten van Joan. De oplossing moet bestaan uit 14 letters. En geef hem door via 0800 1121. Stan. Ja. Hallo. Ja. Wat kan ik voor die je doen? Ik. Nou, het ging even over dat uh, uh, zweten onder die rech rechteroksel. wat meer zweten is onder die linkeroksel. Ja, je hebt even en gekeken. Ja. Ik heb daar ook een beetje last van. Echt waar? Dat mijn rechteroksel wat meer. En die gaat ook altijd stuk als het zweterig weer is, net in deze tijd. Gaat je oksel dan stuk? Ja, dan gaat het, gaat het schrijnen en dan komt dat een beetje ruwig En dan wordt het. Ja, dan moet ik daar altijd een beetje tallepoeien onder doen en dan gaat het alweer weer goed. Moet je niet overstappen op een andere deodorantroller dan? Nee, want als ik die gebruik, dan gaat het helemaal niet. Oh, je bent een beetje allergisch aangelegd. Ah, ja. Oké, okay, maar de, heb je rechts meer ja. dan links? Ja, ja, ja. ja. En heb hoe je weet hard? je, aan de plekken in je shirt kun je dat zien? Nee, want ik heb helemaal geen natte oksels. <laughs> dat... Zichtbaar. Je hebt geen natte oksels, maar nee, de en, linker en... is minder, nog minder nat dan de rechter. Ja, want hij, dat schuurt gewoon een stuk. Maar als het warm weer is, schuurt het onder mijn rechter rechteroksel uh, helemaal stuk. En mijn linker oksel doet er helemaal, helemaal gewacht van. Dus je weet in, in ieder geval het verhaal... Van, te... nou, misschien... oh, ja. Dat zou ik zeggen, misschien zit daar toch een beetje meer vocht in. En dat dat, uh, ja... Uh... En het is de werking dat het toch een beetje meer vocht loslaat zeg maar. En ben je rechts of links? Ik ben rechts, maar ja, ik gebruik ze alle twee, hoor. Dus... Ja, en dan, maar ja, rechts gebruik je dan toch altijd. En ben je ook chauffeur? Nou, ik rijd nu naar in de auto, ja, maar ik ga nu naar de markt en ik ben kaasverkoper. Kaasverkoper? Ik verkoop kaas, ja. Oh, lekker. Maar uh, als je veel... Ja, ja. Dus ik haak heel, heel, heel erg veel kaars af. Nou, dat doe je ook met twee handen, hè? Ja. En, maar um, uh, de auto rijden, dan ben je aan het schakelen met rechts? Ja, klopt. Dus dat nou, dat doe je niet zoveel. Als je heel aan het rijden dan moet je maar één keer te schakelen en dan rij je gewoon door, hè? Oh, ja. En verkoop je alleen de kaars <laughs> of moet je het ook karnen? Nou, we hebben altijd heel veel kaars gemaakt, maar ik bedoel, we verkopen nu alleen nog maar kaas en, en met name alleen nog biologische kaars. Maar... Oh ja. En wat vind je zelf het lekkerst? Die biologische kaas, die maken we al 40 jaar. En uh, uh, dat is dus oude kaas? Nee hoor, dat is geen oude kaas. Biologische kaas is <laughs> geen oude kaas. Biologische kaas is kaas van. Dat komt van melk van de boeren weg, waar uh, geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen uh, gebruikt worden. En dat uh, er goed met de dieren omgegaan wordt en zo. Oh ja, tuurlijk. Heel wat anders. En er zitten ook geen toevoegingen bij, geen kleurstoffen in. Echt puur natuur. En welke markt sta je vandaag? Ik, ga nu, ik ben nu onderweg naar Haarlem... Oh, dat is een goede plek voor kaas. Ja, ja dacht nou. ik ook. Uh, sterkte ermee dan? Gaan we doen. Goed verkopen? Ja, doen we. Oké, okay. doel. Willem. Ja, hallo Astrid. Hallo. Hallo. Ik wou nog even zeggen, die plaat die je draaide van We Built This City on uh, Rock'n'Roll. Rock'n'Roll, ja. Van Starship. Ja. Uh, de zangeres was uh, Grace Jones, die uh, uh, ooit... De liedzangeres was van Jefferson Airplane. En dat was uh, ver voor jouw tijd. Het was in de, in de zestige jaren. Ja, maar je denkt, kom, ik geef even een stukje poppeninformatie. Ja, ja, inderdaad. Ja. Als ouder de Hè? Lekker. En waar ja. heb je gedraaid, Willem? Uh, ik heb gedraaid bij regionale stations. Ik heb zelf uh, uh, diverse radiostations uh, opgericht... Maar ik wil er niet meer helemaal aan herinnerd worden, want uh, er, was iemand, uh, er waren mensen destijds bij diverse omroepen, waaronder onder de AVRO en uh, oh. die, die, die hebben gezegd dat ik een proefbandje moest maken en een sollicitatiebrief moest sturen, moest sturen. en dat heb ik niet gedaan. En Ach. Ja, ik kan nog steeds wel zeggen dat ik er spijt van heb, maar ik zal zijn naam niet noemen, maar er zit nu iemand uh, bij de AVRO. Ja. Die, die, die, zit, die zit op mijn stoel. Nou wil ik weten wie het is. Wil je weten wie het is? Ja. Nou, zijn nou, voornaam begint met, uh, met een H. Oh, dan moet ik echt. En uh, uh, uh. achternaam met een S. Oh, echt? Zit hij op jouw stoel? Ja, echt, echt. Had nou dat bandje, want die, de hele weekend van ochtends vroeg tot s avonds laat is hij op de radio. Ja, stom even mij. <laughs> ik, ik, neem, ik, neem, ik neem hem heel persoonlijk helemaal niks van nou, ik maar, wou net zeggen, ik zou, wel, ik zou hem wel missen, want het is een hele lieve collega. Ja, dat zal het best. Dat ja. <laughs> ja, was met jou ook gezellig geweest, Willem. Ja, ongetwijfeld. Maar ik neem ik neem helemaal niks van, want hij, heeft wel, hij, heeft wel, uh, hij is wel zo slim geweest om een, uh, om een bandje op te sturen. Nou ja, dus ik, eh, ik wou het niet zeggen, maar ik heb ook ooit een bandje moeten maken hoor. Ze gaan toch niet zomaar om, op jouw mooie blauwe ogen je geloven en zeggen van... nee, je nee, wel, kunt wel op de Nationale Radio een programma maken. Nee, het was net zo stom als uh, Eric Clapton destijds die bij de Rolling Stones kon komen. Moest hij, ja. een, uh, moest hij ook een bandje op sturen, dat heeft hij niet gedaan, hij heeft gezegd. Ja. Zegt, laat ze mij maar bellen. En nooit wat geworden met die Eric Clapton? Nee, nooit. Wat geworden. <laughs> maar jij dan Willem? Want dan weet je, het is natuurlijk een kwestie van Jing en Jang. Dus er zijn er gewoon andere mooie dingen gebeurd in je leven. Nou, nou, niet, niet, niet echt hoor. Oh. Niet, niet. oh. Het, het, het was erg leuk dat ik, uh, dat, dat, dat ik zelf ook die uh, wat radiostations heb opgericht. En uh, dat was erg leuk en dat vonden mensen ook leuk en, uh, en er waren destijds in Hilversum uh, meerdere uh, regionale en lokale radiostations. En, uh, maar ja, op een gegeven moment, uh, toen draaide ik dus bij een andere radiostation waar iemand anders de baas was en uh, nou, toen werd ik daarna mee, daarna mee gestopt. Ja. Maar ja, het is altijd, ik zeg altijd, het is maar voor 2% talent en voor 88% doorzettingsvermogen. Ja, ja, ja. En 10% mazzel. Maar ja, Hans, ik weet niet of je hem nog wel eens spreekt. Hans uh, Giffers. Ja. Hoe kom je daar nu op? Ja. Ja, <laughs> <laughs> ja, ja, goed, ik bedoel. Ik maar zal hem ja. de groeten doen. Je wist wat ik bedoel, ja, hij is jou, maar ja. maar hij, hij kent mij onder een andere naam. Oh. Maar is dit dan je echte naam? of dit uh... nee, is ook niet mijn echte naam. Ach, oh, nou, ik weet niet of het wel wat geworden was met jou hoor. Nee, het is nee. allemaal veel te ingewikkeld. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Omdat ik ook, omdat ik ook, ook, ook, ook schreef uh, altijd, schreef ik altijd onder pseudoniem. Oh, ja. En uh, onder dit jokies was het in die tijd ook uh, de gewoonte dat ze onder pseudoniem uh, uh, presenteerden. Nog steeds en, hoor. Nee, dat was, dat was heel normaal in ja. die tijd. Ik heet ook Gretje Gietjes, heet ik. Hoe heet jij? Gretje Gietjes. Maar dat bek niet in een jingle. Nee. nee. nee. <laughs> nou, Willem, ik ga weer verder, maar bedankt. Nee, nee, nee ik, ik oh. wil even bellen over, over het, uh, de dinges. De dinges? Het, het, ja, ik, Ach ik, ja, ik, de dinges. Daar, daar belde ik voor, ja, over het uh, Wilhelmus. Ja, Volkslied heet dat, Willem. Het Volkslied, precies. Ja. Uh, nou, het, het, het, het is dus uh, in, inderdaad, het, uh, het originele volkslied is dus niet uh, Wilhelmus uh, van Nassau, nee. uh, maar het is wie uh, in Nederlands bloed door de aarde gestroomd. Het staat uh, te lezen uh, in uh, Kun je nog zingen, zing dan mee. En, uh, dat is een heel oud uh, Nederlands gezangboek uh, waar alle, uh, alle oude bekende Nederlandse liedjes uh, in staan ja, het is al behoorlijk oud. Het is, het is uh, voor, voor mijn tijd in ieder geval. Uh, kun je nog zingen? Ik geloof dat het heet kun je nog zingen zing naar mij, daar staat het in. Ik dacht in de, in de eerste druk. En het uh, oorspronkelijke Wilhelms, dat zal inderdaad wel uh, bij koninklijk besluit gekomen zijn. Uh, uh, ieder uh, woord ja. of van het Wilhelms. Het is eigenlijk uh, uh, Willem van, uh, van Nassov. En ieder uh, ieder uh, iedere uh, uh, oh ja, ik kom even niet op het woord hoor. Uh, laat ik zeggen, iedere uh, nieuwe zin. Nieuwe ieder, oh, ja, ja, Ieder couplet. Heel goed, dank je. Ja. Ieder uh, couplet uh, begint met, uh, met uh, een van de volgende letters van Willem van Nassov. Ja, dat is een. Uh, ach. Ach, oh, potdikkie. Een. Eh. Uh, acrosti. Niem. Gom. Gom. Ja. Nou, anyway, de, de uh, koningin had dat vorig jaar als grapje in de, in de troonrede. Ja. Dat iedere zin ook weer begon met een letter van. Uh, was ook oh, is het in me... de troonrede Ja, maar niet de afgelopen keer, maar een keer ervoor. Maar zei ik... nou, zij, zij het ook volledig, uh, Willem van Nassop Nou, nee, ze zei, volgens mij was het toen Wilhelmus van Nassauwe. Want toen dacht ik nog, zal ze dan nu ook bekend gaan maken... dat, uh, uh, dat we uh, weer Koning Willem krijgen. Ja, dat dat ja, die soort... ja, ja, die krijgen we zeker. Ja, die krijgen we ook. Maar ik dacht dat ze vorig jaar al zou zeggen... nou, ik stop toch mee. Maar dat was niet zo. Oh ja, nee, nee, het is... is... Ik nog bij de pinken. Nou, op. maar ik geloof toch. Nou goed, laat ik zal nou eens een keertje ophouden. Mijn mening <lacht> te geven. Willem, dankjewel. Je popmuziekkennis uh, reikt tot 1600, heb ik. Uh... Uh, nou, maak dan 18, uh, 18 over van. Is ook goed. <lacht> ja. Dag Willem. Oké, okay, goed. Acrostigon. Ik, ik, ik, ja. ik wil mijn presentatienaam nog wel zeggen hoor. Wat zeg je? Ik wil mijn presentatienaam zeggen. Ja. Peter van der Raak. Oh, die kennen we wel. Ja? <laughs> ik, ga op... ik ga ophangen, dankjewel, hè? Ja, ik was verbaasd. Ook in het. het is een tijd geleden. Het is, tijd het is geleden van vroeger, van. hè? Als we mensen, mensen uit het gooien luisteren, dan maar weet beetje. Ik... Maar Willem, nu ga ik ophangen. Begin met je eigen zender. Ja. Nee. <laughs> Doeg. Niet meer. Oké. Okay. Uh, bedankt. 0800-1121. Pieter. Ja. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Met mij is het goed. Hoe gaat het met jou, Pieter? Ik zeg met je. Wat kan ik voor je doen? Nou, ik dacht wel eens antwoord te hebben op die DNA-vraag. Nou, kom maar door. Nou, kom. Uh, Keen serie uh, CSI? Ja. Nou, daar uh, vertelden ze altijd in. Dat ze alleen kunnen zien uit welk, uh, welk werelddeel je komt. Ja, nou, dat, dat klopt ook met wat Adil zei. Nou neem ik niet alles wat er in CSI gebeurt aan als waarheid, maar ik denk dat dit toch wel uh, hout snijdt, of niet? Ja, uh, ik heb wel zo'n idee dat ik in ieder geval ook. Ja. Nou, dan uh, streep ik hem af. Dankjewel. Graag gedaan. En uh, goede reis nog. Dankjewel. Oké, okay, dag Pieter. Doeg. Doeg. Ik zal nog heel eventjes crypto voordragen, want ik denk nou, dat gaat echt razendsnel. Maar de oplossing is nog niet binnengekomen via 0800-1121. Valse noten van Joan is de opgave en de oplossing moet bestaan uit 14 letters. 0800-1121. En ik heb verschillende uh, oplossingen gehoord op de vraag van Bertus... waarom je onder je rechterarm meer zweet dan onder je linkerarm... Maar mocht je nog een toevoeging hebben, dan ben ik toch wel benieuwd. Want helemaal 100% overtuigd ben ik tenminste nog niet. Dus 0800-1121. Uh, Benny? Ja, goeiedag. Dag Benny. Ja, ik, uh, ik denk dat ik wel de oplossing uh, heb voor het uh, zweten... en uh, de geïrriteerde huid onder de arm. Oh. Want ik heb, ik heb zelf dat probleem uh, ook gehad... en. Um, Vooral met de temperaturen, wat nu is, was dat heel vervelend. Ja. En, en ik had hetzelfde uh, als die luisteraar als was straks uh, die aan mijn telefoon had. Dat ik ook, uh, wat voor deodorant ik ook probeerde. Het werd alleen maar erger. Ah, gosh. En uh, vanaf die tijd, ik heb op een gegeven moment de tip gekregen. Heb ik een eigen neutrale uh, deodorant. Dat zit gewoon in een roller. Ja. En er zit geen uh, parfum en geen kleurstof. Er zit niks, geen toevoegingen in. Het zit ook in, in een plastic... Uh, Doorzichtig kokertje. Ja, en het probleem is opgelost. Ik uh, ben er echt dolgelukkig mee. En, um, dus, zit er wel, zit er wel um, deo in dan? Ja, er zit. Oh, uh, er zit wel iets in. Ja, het dus, is dus neutraal deodorant. Uh, Daar staat er ook op. En er staat verder ook geen naam op. En er zit, uh, ja, alles 0%. Ik denk dat het puur natuurlijk is. Maar, okay. je hebt dus niet, uh, maar je zweet niet meer onder de armen. Dus uh, je hebt niet zo. Uh, met gewone deodorant hebt hij ook een bepaalde geurruik. Ja. Yeah. Maar het, het zweet is wel weg. Dus die geur is wel weg. Dus je ruikt wel uh, fris. Nou, ik vind het lief dat je belt. Dankjewel, Benny. Het, het, is, echt, het is echt ideaal. Daarom ja. belde ik het ook even. En er ja. En zijn ook geen merknaam. Want er staat gewoon uh, neutraal op. En dat is elke een droge strijd te Oké, okay, dankjewel. Oké. Okay. Doeg. Doei. Ja, en ondertussen mailt Ruud mij. Want Willem die gaf nog eventjes een, een klein stukje popgeschiedenis over... Um, uh, hè, nou, Starship, die van We Built This City. En die zegt, ja, die wijst mij erop. Ik heb het niet meegekregen. Maar dat Willem zei, Grace Jones was de zangeres. Maar de zangeres was Grace Slick. Want Grace Jones is natuurlijk de zangeres van onder andere La Vie Roos. Maar... Dat denk ik, was dat het een kleine slip op de tong was... maar ik denk, hè, dan zet ik het even recht als Ruud daar nog over belt... dat iedereen weer blij en goed voorgelegd is. 0800 1121, Dat is het nummer dat je nog kunt bellen. Nog zo'n, nou, een dikke tien minuten. En eigenlijk is het meer een deel van de vragen wel beantwoord. Behalve, ik vergeet toch bijna dat Adil's vraag over het volkslied eigenlijk was... wie er nou uiteindelijk gaat beslissen... stel dat er een nieuw volkslied uh, moet komen. Wie gaat daar dan over? Is dat de koningin? Is dat de Tweede Kamer? Dat zijn antwoorden die gegeven zijn. En uh, tussen welke van de twee moeten we kiezen? 0800-1121, als je dat weet. En de crypto van vannacht is valse noten van Joan. En de oplossing moet bestaan uit 14 letters. Dus uh, mocht je het... Uh, Weten, bel dan even naar 0800-1121. Mevrouw Van der Graan. Ja, ik word wakker en ik hoor dus die vraag over de neutraal. Daar word ik dus mee wakker. Ja. Maar neutraal is dus het, het uh, merk? Ja, dat weet ik ook wel. Ik denk, laat het voorbij gaan. Want anders dan kan het commissariaat van de media zeggen, je wist wel dat het een merk was. Oh nee hoor, dat is ja. een wit papier met blauwe letters. Ja. En ze verkopen ook dus wasverzachter en zeepoeder en ja. al die dingen. Ja. Dus het is gewoon zeep, ja. maar er ja. zit geen, absoluut geen geurtje of niks in. Nee. Want en zelf gebruik ik het ook omdat ik ook niet tegen al die luchtjes ga. Kijk. En het is ideaal, want ik heb nergens meer last van. Oh, gelukkig. Dus nee, echt hoor, dat, dat kan u goed aanbevelen. Ja. Maar de vraag was eigenlijk waarom mensen onder hun rechteroksel... meer zweten dan onder hun linkeroksel. Oh ja, daar heb ik geen last van, want ik, ik zweet eigenlijk helemaal niet. Helemaal niet. Ik, ik heb een bijzondere kwaal daardoor. Maar goed, voor zeep en dergelijke gebruik ik het ook allemaal. Ja. En voor de was en de, nou ja, goed, noem ja. maar op. Ja, dat dat eventjes wel gezegd is. Ja, ja. ja. Goed hoor. Oké, okay, hartstikke bedankt, mevrouw ja, van der Gaal. Dag, fijne vrijdag. Dag. Ja, dag. 0801121. Ja, het zou toch wel fijn zijn als die, uh, die vraag nog beantwoord kan worden. Maar misschien, er is eerder in de uitzending gezegd... Van, uh, het heeft te maken met, um, uh, het, met de bloedsomloop. Dat, um, dat was een wat, wat vergezocht verhaal, maar ja, je weet het nooit. Dat uh, het bloed eerder de linkerkant opstroomt... omdat het hart links zit en dan later pas bij rechts komt. Maar ja, waarom het dan uh, meer zweet op zou leveren op rechts, dat weet ik niet. Uh, en de andere oplossing die gegeven is vannacht... is dat je uh, mensen die rechts zijn... hun rechterhand gewoon vaker gebruiken... en dus actiever zijn op rechts... en dus meer afkoeling nodig hebben... en dus meer gaan zweten op rechts. En dat klinkt eigenlijk wel heel logisch. Dus mocht dat de oplossing zijn... dan is die in ieder geval gegeven. Maar aanvullingen kunnen nog. Een paar minuten. 0800 1121 Rafael? Ja. Hallo. Met Rafael. Ah, dat dacht ik al. Ik had... de. Denk ik voor de programma. Oh, dat is spannend. De opgave was valse noten van Joan. Ik denk Songfestival. 1, 2, 3, 4. Nee. Klopt klop, dat niet? Nee, volgens mij zijn dat 13 letters. Maar ik zou het even na moeten tellen, maar het was sowieso fout. Oh. Maar wel maar goed we... geprobeerd, Rafael. Maar ik had er een oplossing voor die bijen? Ja. Ja, want u, de, uh, op, uh, ik zit al op radio 1 te luisteren bij vroeger vogels. Ja. En er kwam op een gegeven moment uh, uh, dat de bijen, die geven elkaar door. Ja. Wanneer ze een uh, bestuiving, een bloemetje zit, ja. En dan geven ze door, door in de honingraad, in de, in de raad een cirkel te maken op ja. streepjes. Ja. En zodoende weten de andere bijen waar ze de nektar kunnen halen. Ja. Maar dat had ik vanavond nog niet, vannacht nog niet gehoord. Nee. Maar dat is dus wel zo. Het is eigenlijk ik... heel digitaal, hè, met nulletjes en eentjes. Ja. Goed, dankjewel. Oké. Okay. Goede vrijdag, hè? Doei. Rafael. Doeg. Hoi, Mevrouw Arendsen. Ja. Hallo. Ik wou niet zo, zo bekend aan de rug, want uh, je weet niet, in deze tijd, ik ben al 86. Ja. Dan, uh, daar hou ik niet zo van, maar uh, het is, nou, ik hoorde de laatste keer praten over nachtzusters. Ja. En daar heb ik een cd'tje van, die wou ik opsturen. Ach. Kun je, kun je af en toe eens draaien als je er zin in hebt. Wat lief. En uh, ja. Maar u wilde een cd'tje van de nachtzusters opsturen? Ja. Oh, dat is wel lief, maar ik denk dat dat hier wel in de computer staat. Ja, van... Uh... oh, dat weet ik natuurlijk niet. Ik dacht, god, die heb ik al zo lang. Ach. Want ze zijn... Uh... Het is al zo lang geleden dat ze opgetreden zijn in Amsterdam. Ja, maar ze treden nog wel af en toe op, hoor. Ja, maar dat was iedere week toen, hè? Ja, dat was leuk. En dat was hartstikke leuk. Nee. En, uh, een... en de zaak die uh, werd begeleid dan door... Uh... Met die boel. Oh. Nou, maar wat lief dat u op het idee kwam om dat op ja, te sturen, nou zeg. Ja, waarom, ik, uh, ik heb al zo vaak gehoord. Nee. U heeft hem anders. uit. Ja. En nee, omdat jullie het erover hadden, Over de, is er is al een had geloof ik, iemand gezegd. Ja. Maar die zijn al een tijdje weg, vol. Ja, die zaten vroeger bij de VPRO met een ja, nachtprogramma. Ja, ja daar ja. staat er ook allemaal op op, op het bandje. Dat dus, uh, nou, dagen, ik vind nee, het wel nee. heel lief van u. Maar ze, maar... Ja, zaten die ook in een, uh, in, echt in de boerderij of weet je het niet? Nou, ik, um, ik wil geen nee zeggen. Ik, ik, ik, ik, ik kon er nooit goed achter komen hoe dat nee. zat. Ja. Ik vond het zo raar, want, want uh, ze, het begon al dat ze uh, samen weggingen uit de boerderij naar nee, Amsterdam ja. toe. Ja, ja. Nou, en dan dacht ik, zou het nou echt zo zijn? Nou ja, nou, dat, maar dat moeten we gewoon zo laten. Ja. Ja, maar dat moet, dat moet, dat moet een beetje dan... Het, maar maar ik, vind, ik vind het echt zo lief van u dat u mij dat cd'tje... U, u zegt van nou, ik heb het vaak genoeg gehoord. Zal ik u gewoon een cd'tje sturen dan? Dat u iets nieuws heeft om naar te luisteren. Ja, ik heb er genoeg. Oh, u heeft zat. Ja, ja De cd-kast staat ja, vol. Ik heb, ja, ja, ik heb een, een, een... Dan kies je ook naar smaak, hè. Maar omdat jullie het over hadden. ja. Nee, ik, ik heb zo, ook, ook zoveel banden opgenomen. Oh ja, dat moet uh, u ook allemaal nog weer afluisteren. Ja, ja oh, ik heb er over de honderd. Oh, oké. Okay. Nou, dat, dan houden we het zo. Maar stuurt u het maar niet op, hoor. Ze staan in de computer. Ik vind het verschrikkelijk lief van u. Maar... Ja. ja, nee, daar gaat het over. Maar dan houdt u maar lekker zelf. Misschien ja. dat u over een paar jaar denkt, nou, ik zet hem toch weer een keer aan. ja. Ja, je weet niet, hè? maar ja. ik dacht, nou ja, gewoon, dan maakt het buiten. Ja, nee, dat is heel lief. Nou, um, ik ga door. Ik wens u een fijne vrijdag. Ja, hetzelfde doen dag, ah, dag, dag. 0801121, mevrouw Hollierhoek. Ja, goedemorgen. Hallo. <laughs> ik lag een beetje te luisteren naar uh, het, uh, de vraag over de bloedsomloop. Ja, of over, uh, ja het, over het zweet, het zweet he? in de oksel. Ja, ja dat uh, rechts meer zweet. Ja. Um, ik denk dat dat inderdaad ook met de bloedsomloop te maken heeft. Echt waar? De bloedsomloop, um, de linkerkant, uh, is meer zuurstofrijk dan de rechterkant van je lichaam. Oh. En de linkerkant die geeft de zuurstof af aan je organen. En de organen die geven op hun manier weer uh, de afvalstoffen af. En dat is de bloedsomloop die gaat van links naar rechts. En uh, de, de rechterkant die uh, zorgt dus weer dat dat zuurstofarme bloed weer naar uh, de longen en het uh, de zuurstof wordt dan weer opgehaald. Dus waarschijnlijk heeft die rechter oksel dan meer afvalstoffen, wat dus meer zweet en dus meer ruikt. Ja, denk ik. Ja, dus het is niet de hoeveelheid vocht, maar gewoon de geur. Ik denk dat dat de geur, met de geur te maken heeft. Oh. Het zou zomaar kunnen. Ja, ik, ik hoorde dat zo. Ik denk, hey, die bloedsomloop heeft met, heeft met de bloedsomloop te maken. Omdat er waarschijnlijk dan de afvalstoffen in zitten. En dat dus meer ruikt. Hmm. Leek me logisch. maar. Maar het leek mij zo logisch dat je gewoon je rechterhand meer gebruikt. Dat kan, maar ja. misschien zijn er ook mensen die links zijn en waarbij dat ook zo is. Ja, maar dan, dan uh, ga je meer onder je. Eigenlijk moeten we dus. Maar dat lukt niet meer, want ik heb nog maar twee minuten nee. te gaan. Maar we vinden niet iemand om eventjes te ruiken of die links, uh, die links uh, handig ik, is. Ik ken dus wel iemand die dus meer ruikt onder zijn rechter Ja, dan zal dat het toch zijn, hè? En, en hoe weet u dat dan, mevrouw Holierhoek? <laughs> ja, ik ben... Uh, ik, ik geef biologie op een VMBO-LBO-school. Uh, ja. Dus <laughs> iemand zegt, nou mevrouw Holierhoek, ik ruik meer onder rechts. <laughs> <laughs> nee, dat zou zomaar kunnen. Maar ik ken wel iemand die, die dat dus wel heeft. En ik hoor dat zo ik denk, ja, dat is zo, lo zo ja. logisch. Ja. Nou ja, maar als u biologie geeft, dan uh, reken ik het goed. Dan ja, houden we het zo. Ik, ik ben geen arts natuurlijk. Dus nee, ik, uh, maar, maar ja, beter wordt het niet meer voordat de eindtune begint. Nee, dus nee. Uh, heel erg bedankt. Oké, okay, <laughs> Dag. Dag. Uh, ja, de crypto is nog niet opgelost. En de opgave luidt valse noten van Joan. En het, uh, uh, ja, veertien letters. <laughs> Ik vind het zo jammer als die niet... Uh, maar ik denk dat het niet meer lukt. Dus ik zeg vast, nachtzuster, apenstaartje omroepmax.nl. En dan komen we er gewoon volgende week op terug. Akkie. Ja, goedemorgen. Ik wil wat zeggen over het Wilhelmus. Ja. Oorspronkelijk is het Wilhelmus ons volkslied. Dat was het altijd. Oh. Nou, dat staat aan de wieg van dat wij zelf een land werden. Ja. Wij hoorden onder Karel de Vijfde. Daarna onder Philips de Tweede, Lekker ruzie met Spanje. <laughs> dan werden we door Willem van Oranje, die was de leider van de opstand, zeg maar... werden wij een eigen land. Dat lied is dus gemaakt voor Willem van Oranje. Degene die ons een eigen land gegeven heeft om wat te overdrijven. Maar dan in de uh, 18e, 19e eeuw... beginnen al die landen die ook een eigen land zijn geworden... Een, een, een bombastisch lied te maken van wij zijn zo goed... Duitsland, Duitsland, Duitsland, Uber, alles. alles. Uh, uh, Frankrijk, de Marseillaise. Allons en Vans de la patrie. En dat soort dingen. Dan gingen ze in Nederland zeggen... wij hebben natuurlijk Wilhelmus van Oranje. Dat zegt niks over ons. Dan hebben ze een, van de Tweede Kamer... Ja. een prijsvraag uitgeschreven. Ja. En... Uh, voor een volkslied. Ja. En Tollens heeft dat gewonnen. En dat is geworden... Uh, wie Nederlands bloed door de aderen vloeit. Ja. Dan vreemde... Maar, we ja, maar dat hebben we weer afgeschaft. Precies. En toen kwam het Wilhelmus weer terug. En toen dus, uh, is er gezegd... Ja, maar we hadden een vaderlandslied. We hadden een volk, ja. Wat dus begon bij, toen wij zelfstandig werden. En dan is dus het Wilhelmus teruggekomen. Nou, duidelijk. Dankjewel, Akkie. Goed zo. Ik, uh, ik vind het een mooie afsluiting van deze uitzending. Dus, en dan kunnen we allemaal met voetballen goed het Wilhelmus zingen. Ja, we hebben al, kunnen we allemaal nog even oefenen, 26 coupletten langs. Nee, nee, geen 26, 16 hoor. Zijn er maar 16? zijn er 16. Ach, ja. ik ken er 26. Nou, <laughs> dan heb je er een paar bij gemaakt. denk ik. Het zou zomaar kunnen. Ik zeg hartelijk bedankt. Ja, goedemorgen. Dag. Dit was Nachtzuster. Tot volgende week.